Kees Groot met het NOS Journaal. Justitie in Frankrijk betwijfelt of de man die vorige maand in Oekraïne werd opgepakt aanslagen wilde plegen tijdens het EK voetbal. De Oekraïnse Veiligheidsdienst maakte gisteren bekend dat de man grote hoeveelheden wapens bij zich had en dat hij daarmee 15 aanslagen wilde plegen. Maar het OM in Frankrijk zegt dat de 25-jarige verdachte niet bekend was bij de Franse veiligheidsdiensten. Mogelijk gaat het niet om een terreurzaak, maar om wapensmokkel. In het landingsgestel van een Belgisch vliegtuig is een dode man gevonden, vermoedelijk een verstekeling. Het toestel van Brussels Airlines was opgestegen in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Na aankomst op Saventem werd het lichaam ontdekt. De man had geen papieren bij zich. Vorig jaar september werd op Schiphol een dode aangetroffen in een landingsgestel. Door de extreme kou hoog in de lucht is de kans niet heel dat iemand zo'n tocht overleeft. De politie in Düsseldorf heeft zes vluchtelingen opgepakt op verdenking van Brandstichting, eerder vandaag in een opvangcentrum. Dat brandde volledig uit. Toen de brand even na half één uitbrak waren er 130 mensen in de voormalige jaarbeurs. Sommigen lagen te slapen, maar konden op tijd worden gewekt. 28 bewoners liepen rookvergiftiging op. Een medewerker en een brandweerman raakten licht gewond. Noodweer heeft opnieuw tot wateroverlast geleid in Limburg. Op de A73 bij Roermond liepen modderstromen die vanuit de berm de weg op waren gestroomd. Straten kwamen blank te staan en een sporthal liep onder. Vanmiddag werd code oranje afgegeven voor Limburg, maar het KNMI heeft dat inmiddels ingetrokken. Ook in Duitsland en België hebben de buien tot overlast geleid. Het weer de komende uren neemt de buiigheid af. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Vanaf morgen is het een paar dagen droog en wordt het minder warm. Morgenmiddag is het 18 graden aan zee tot 25 in Limburg. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden. Dit was het Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daar staat tussen Van Vaanplein en de Afrit oud beijerland een 3-kilometer file. Die wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Er zijn namelijk twee rijstokken dicht. Tot zover de verkeersin. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 De ochtend 7 minuten over de klok van 11. Dan verwacht je natuurlijk CFM Jazz op de Zandvoorts Radio... maar die hebben vandaag even plaatsgemaakt voor CFM Race Radio. We zijn live op het circuit. Willem van Denzen houdt voor ons daar de Mazda MX-5 Cup goed in de gaten. Dan gaat straks weer even naar hem toe om te kijken hoe het er daar aan toe gaat... Nu op het circuit van Zandvoort dus de Max Verstappen. En op het circuit waar hij zijn eerste Formule 1 race heeft gewonnen in Barcelona. Daar is op dit moment ook de Moto 3 bezig. En voor degenen die dat interessant vinden, Navarro is daar de. Leef op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Op het circuit. Race Radio: <gif> alleen op GfH. De leider op dit moment. Dat wou ik er nog even achteraan zitten. En we gaan verder met muziek van dit moment: Dua Lipa. Be the one. Mooie zondagochtend, acht minuten over de klok van elf. Was het de bedoeling dat er een stukje Earth, Wind Fire kwam? Maar het is heel lang uit de jaren 80 om hier te komen. En waarom? Nou, in 1980, week 1, was dit de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Earth and Fire Weekend. Muziek uit de oude doos Earth and Fire. En het plaatje heet Weekend. Pit Report. Pit Report. Snel over naar het uh, circuit in Zandvoort. Willem van Deense bij de finish, denk ik, ondertussen van de Mazda Cup. Uh, ik kijk even uh, hoeveel nog. Ja, ja de, uh, is nog 1 minuut 26 seconden. Dus het kan zijn dat, na nog 1, uh, ronde, dat dit de ene na laatste ronde is... Maar het is een uh, geweldige race, weer uh, 55 auto's. Degene die 10 en 11 uh, gestart uh, waren, die hebben we teruggevonden op de plaatsen 1 en 2. Degene die op, 10, uh, op 1 start, uh, die rijdt nu op positie 10. En er zijn constante positiewisselingen in die race. En dat maakt het zo mooi en helemaal met zoveel publiek. Het publiek geniet ook. Er zijn veel mensen die niet... Uh, Vaak op een circuit komen en die genieten allemaal. Het is op dit moment Marcel Dekker aan de leiding die van plaats 10 vertrok. Op de tweede plaats zien we Van der Slik. Derde Webb en vierde Verswijveren. ...Juli Verswijveren die op 8 heeft gelegen, 9, 5 en nu weer op plaats 4. En ja, die is er ook alles aan gelegen natuurlijk om in die top 3 te gaan eindigen. Ja, het is dus een lekker gevecht op de baan. Hopen hoop uh, positiewisselingen. Natuurlijk een groot veld met die 55 auto's. Dus dan, uh, ja, oh. uh, en aan de start hadden we twee Zandvoorts deelnemers. De eerder genoemde Juif Vijver En uh, Tim Koemans, uh, die ook meedoet in die uh, Mazda Cup. Tim is uh, niet verder gekomen als de eerste ronde. Uh, jammer uh, uiteraard uh, voor hem. Maar goed, uh, ook dat uh, gebeurt. En, en dat in een uh, veld van 55 uh, vijf, auto's... In dit uh, veld rijdt ook nog een uh, wereldkampioen uh, mee en uh, voormalige uh, Olympische uh, medaillewinnaar. winnaar uh, Ritsma. Normaal gesproken uh, ja, bekend geworden op het ijs, maar inmiddels ook al een uh, aardige autosportcarrière uh, achter de rug. En wat hij tegenwoordig veel doet is uh, motorracers, maar af en toe stopt hij nog wel eens in een auto en dat is ook uh, leuk. Het is leuk om dan te zien uh, hoe hij het in die auto doet. Wat zeg je? Het is dan inderdaad leuk om hem te zien in die auto. Om te kijken hoe hij dat doet. In plaats van op de motor. Ja, nou, de auto doet hij het zeker goed. Hij heeft jaren al raceervaring natuurlijk. En dat is leuk. Dat stukje op mensen. Ja, schaatsen is toch ook een snelheidssport. De meeste mensen die schaatsen, die komen toch niet aan de snelheid die de te halen. En ja, hier is het ook weer snelheid. Ik ga het nou ja, helemaal goed Willem. Bedankt tot uh, dusver weer. Ah, Oké. Okay. Wij ja, gaan straks we... uh, wel weer even kijken bij jou hoe het is, want dan uh, komt Max Verstappen weer de baan op. Ja, dat klopt. Uh, die gaat zo dadelijk uh, de eerste uh, van drie demos uh, geven uh, vandaag. Is goed, dan bellen wij jou straks weer, Willem. Dankjewel tot dusver weer. En dan gaan ja, wij weer ja. verder uh, met een stukje muziek aan deze kant. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. En dat is een Mika geworden. Elle est midi. Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras. Yeah. De zondagochtend met de Golden Earring op CFM Zandvoort. We gaan heel even kijken Cfm naar de... Verkeersupdate. Nou, hoe het er dan voor staat op de wegen rondom Zandvoort. We weten in ieder geval dat het... Uh... Flinke druk is al op het circuit. En als we dan nog even kijken naar de wegen deze kant op. De N200 Haarlem-Zandvoort, daar op dit moment 3 kilometer. En de N201 Hoogdorp-Zandvoort, daar zeggen ze nu 6 kilometer. En als je dan Google Maps erbij pakt, kan je ook een beetje zien hoe, hoe vast het dan staat. Je ziet inderdaad dikke rode strepen over de hele ja, boulevard. En vanaf Heemstede, vanaf de Wagenweg naar Zandvoort toe, staat dat ook flink vast... Max Verstappen komt om half twaalf de baan op. Dan gaat hij weer een demo geven. Tot, uh, even kijken. Tot kwart voor twaalf. En daarna nog een mooi stukje podium presentatie. Trakt dus weer een stukje Willem van Densen op het circuit van Zandvoort. En hier is nog een lekker stukje muziek van Pink. Dit is Try. Gelukkig Pink op de radio. FM Race Radio Pit Report, Pit Report. En voor ons op het circuit van Zandvoort Willem van Densen. Willem, hoe druk is het daar nu? Hallo. Hallo. Wij horen jou wel, maar jij ons niet, of? Ik hoor je daar wel. Uh, Oké. Okay, nou, gelukkig. Ja, dat is verschillende oorzaken denk ik. Eén van de oorzaken die werd veroorzaakt door de hoofdpersoon van dit weekend uh, natuurlijk. Max Verstappen nu onderweg voor het demo met een Red Bull Formule 1. Het is nog een Formule 1, de motor in ieder geval van twee jaar geleden. Dat heeft te maken met testrestricties. Zulke evenementen mogen georganiseerd worden door de Formule 1-teams, maar ze mogen dan niet de hele Daagse Formule 1-auto gebruiken, want dat wordt dan gezien als testwerk, wat niet mag gedurende het seizoen. Vandaar dat hij hier rijdt met een uh, V8-motor. En dat is uh, voor de meesten wel zo prettig. Want die maken nog het uh, heerlijke Formule 1-geluid... wat we door de jaren heen kennen. Tegenwoordige uh, Formule 1's zijn wat uh, stiller. En ja, net wat ik zeg, dat geluid is toch een van de mooie dingen... boven de snelheid en de hele entourage met de Formule 1 natuurlijk. Uh, iedereen uh, is gauw van zijn... Hap en uh, drinken, uh, vertrokken om uh, dicht aan het hek te staan, dicht aan de baan, om uh, toch maar die blik uh, van, uh, van Max te verstappen. En uh, ja, waren er geen mobiele telefoons geweest, dan had iedereen zijn handen in zijn zak gehouden. Maar nu zie je alle handen in de lucht, want iedereen wil dat toch een mooi plaatje. Iedereen wil even een, een stukje filmen of een mooie foto maken? Ja, precies. Uh, ja. Moet je wel snel zijn, want hij scheert als een, als een gek voorbij dan. Ja, ik zie de meesten ook een telefoon naar beneden doen en dan kijken verbaasd van ik had toch een foto van die auto genomen. Ik heb Hij staat er mooi nieuw op. <laughs> maar goed, een paar keer oefenen en dan lukt dat ook wel. Ja. Uh. We hadden het er net al even over dat het druk is op het circuit. Uh, we hadden het vanmorgen 40.000 man. Heb jij al nieuwe cijfers gehoord? Of? Nee, ik heb toch geen uh, nieuwe cijfers gehoord. Oh. Uh, ja, het is moeilijk, schat. Ik heb ook mijn telraampie uh, vergeten <laughs> vanmorgen. Dus uh, <laughs> ik ben uh, de tel kwijtgeraakt, zullen we zeggen. Maar aan het eind van de dag uh, met de uh, evenementen... krijgen we altijd uh, exacte uh, toeschouwersaantallen door... van uh, perschef uh, Kees Koning. Ja. Uh, weten we weten exact hoeveel mensen er het over het hele weekend geweest zijn. op de Ja, de verwachting was wel dat we 100.000 man zouden halen over het hele weekend... En ik denk dat we ja, daar inderdaad wel aan toe gaan komen. Ik denk dat die kans uh, heel groot is, uh, zeker weten. Willem, we gaan jou niet langer uh, storen, want dan kan jij ook nog even kijken. Of heb je ja. hem al genoeg gezien ondertussen? <laughs> nou, ja, ik heb, <laughs> ja, heb ik er nooit genoeg van. Dus, <laughs> <laughs> is goed, dan uh, bellen wij jou gewoon even voor twaalf nog om te kijken wat de laatste sfeer is op het circuit. Ja, dan spreek ik je zo. Hier is goed Willem, tot straks. Oké, okay, tot straks. Het wordt vandaag geheel in het teken van de races op het circuit. Althans, de familie racedagen, Met als hoofd natuurlijk Max Verstappen. Die een paar mooie demo's weggeeft. Straks tussen 12 en 2 Hans hier. En dan tussen 2 en 5 de mannen die je vaak hoort tussen 2 en 5. Albert Jan en Rob Harms. En ook die gaan natuurlijk regelmatig even kijken op het circuit. Dit was 5 seconds of summer en fly away. Deze is van Michael Jackson. Billie Jean.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 Me up like I'm late from my first class, so I can give it to you off like a first draft. Hold you like a paper plane, you know I got paper babe, but them dollar bills, girl, make it rain. Holiday in, Come and make me do my eighth flow Damn, it feels good, but I feel bad 'til the mates go. And, I, and I, I, I, I, apologize, but when I slip.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 MUZIEK en David Guetta. Het op deze zondagochtend. We gaan even kijken of we gaan doen. Want vandaag is het op veel plekken zonnig en wordt het zomers warm. De kans op sweat zit er zeker in. Zo'n 27 graden aan de westkust wel iets minder warm. Hier in Zandvoort zal het vandaag zo'n 23 graden worden. In Limburg vanmiddag weer kans op lokale onweersbuien en zware regenval. Voor dat gebied ook weer code oranje afgegeven. Maar laten we daar hier in, in Zandvoort hopelijk geen last van hebben. Terug naar een stukje muziek. Rikkie L en Mike. We gaan wel weer een, een paar jaar terug. Was dit een grote hit? Born Again.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 Ja, heel leuk circuit. Mooie herinnering ook eh, van, van eh, af, ja, twee jaar terug, zeg maar. Eh, dus ja, altijd heel leuk. Spannend circuit, nog steeds een beetje de oude stijl. En eh, daar hou ik wel van. Ik zeg het al, heel veel mensen als toeschouwer. Ben je zelf wel eens toeschouwer bij een sportevenement?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 Oké, okay, misschien zien we je dan weer. In ieder geval bedankt en veel plezier. Dankjewel. Dat was Willem van Deense met Max Verstappen gisteren op het uh, circuit. En wie rijdt er dan mee waar hij uh, wat mee heeft? Tijdens die Masters. Nou, dat is uh, zijn vriendin. Die rijdt dan in de Formule 3 en Masters mee. George Michael dit. Heet. En dat alles op deze zondagochtend Race Radio hier op CFM Zandvoort. En we gaan zo nog één keer even snel naar Willem. Nog één keer sfeerproeven op het circuit van Zandvoort. Deze zondagochtend. Met Zometeen Hans op de radio. En ik ga nog even één keer snel kijken CFM bij. Uh, Race Radio. Pit Report. pit Report. Onze pit reporter Willem van Denzen. Willem, hoe staat het ervoor op het circuit? Ja, het is wordt. Zandvoort, uh, Max Verstappen, uh, zojuist zijn demo gegeven in de auto op de baan. En nu is hij uh, naar het podium waar normaal gesproken de winnaars van de races worden gehuldigd. En dan gaat hij een klein interviewtje geven aan uh, Arthur Dekker. In de tussentijd zijn hier uh, een drietal uh, parachutetisten geland. Die zijn uh, recht uh, voor de... Uh, Tribune, de hoofdtribune geland. Nou, dat vind ik toch wel een mooie prestatie. Want zeker met de wind. Uh, om dan precies op de punt uit te komen. met je parachute. Uh, daar waar je wilt komen. Nou, uh, heel mooi. Uh, uiteraard werd dat uh, flink toegejuicht. Toegejuicht werd Max, uiteraard. ook op het moment dat hij uh, langs de tribune ging. en de geluidswal uh, richting Er uh, werd er uh, tot drie keer toe een uh, veef ingezet. en dat was uh, een prachtig gezicht, natuurlijk. Uh, Formule 1 auto met die snelheid, dat geluid. En dan aan de andere kant zoveel mensen. en die allemaal op dat moment een weef uh, uitvoeren. Uh, geweldig. Uh. Geweldig om te zien, denk ik. Ja, zeker weten. Oké, okay, Willem, ik uh, ga ja. jou bedanken voor de alle info die jij ons geeft vanaf het circuit. Ja. Zometeen uh, neemt Hans het stokje hier voor mij over. Die uh, zal jou wel weer gaan bellen over het hoe en wat. Ja, precies. We blijven gewoon doorgaan tot de ja. rest. uur. Hè? Ja. Even kijken tien voor half één zie ik op het uh, programma het NK GTTC. Dat klopt, dat uh, zijn historische dat zijn auto's, auto's uh, uit de periode toewagens en GT's uit de periode van 1965 tot uh, 1981. Ook daar dus uh, mooie geluiden denk ik. Ja zeker, jij zegt mooie geluiden. <laughs> Vooral dat, uh, want gister, uh, vandaag is een U-bo-dag op het uh, circuitpark Zandvoort. Gisteren was dat niet, moesten uh, zij nog met demper rijden. En vandaag hebben ze alle vrijheid uh, om dat geluid te maken uh, wat ze willen. En uh, ik denk dat het best wel gesleuteld is, her en der, om uh, die demper uh, uit die uitlaat te halen. Dus ook die, uh, die historische uh, NKGT uh, die gaat straks uh, toch wel uh, vol geluid. Dus vorige... Nou, dat is helemaal het mooiste, want daar is het toch uh, hetgeen waar een hoop mensen voor komen. Ja, en dan laten we jullie in het dorp ook meegenieten. Kunnen ze daar ook wat horen, inderdaad. Ja. Willem, dankjewel. Ik ga je nog veel plezier wensen op het circuit. Oké. En dan spreken we elkaar vast wel weer. Oké, tot later. Doei doei. Doei. Ik sluit af met een klein stukje van Gavin de Gras Soldier op de Zandvoorts Radio. That's why it's called a moment of truth. Yeah.